Dit is Goldse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goldse Kringen staat onder redactie van Elf van Kemenade, Lucie Roodbol, Leonard Joosten, Bernhard Robbe en Ben Lonen. De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. En we hebben twee gasten, namelijk Lenny Breidenbach en. Lenny. Lenny? Lenny Breidenbach en Hein Remmers. Lenny is bekend van het, van het Zowel-toernooi in Benelux. Hij heeft de publieksprijs gewonnen, vorig jaar publieksprijs en juryvakprijs. Nou, voor ons aanleiding om. Lenny is uit te nodigen om eh, daar wat eh, over, eh, ja, wat te zeggen, te zouelen. Ja, wat, wat, wat, wat het ook mogen zijn. Ja, ja, ja, ja. ja. Zouelen. En Hein Remmers, eh, behalve van zijn schitterende zang, bekend als, als lid van, van de groep Kloosterplein nu? Of nooit. Of nooit. nu. of nooit. Nu of nooit. Meer nu dan nooit, denk ik. Er gaat wat gebeuren. Of andersom. Er wordt wat, uh, ja. wat, wat geknutseld aan het Kloosterplein. Een beetje nu en een hoop nooit. Uh, ja, een beetje nu, misschien een hoop nooit. En, en jullie groep is bij elkaar gekomen en heeft uh, eerst gekeken naar wat, wat gaan ze nou doen. Ja, ik zit, ik zit in, in twee clubjes. Ja. Ik zit in de, de Kloosterplein Klankgroep. Uh, dat is in overleg met mensen, met ontwikkelaars, zeg maar, die bij de gemeente betrokken zijn. Mm -hmm. En ik ben lid van de Belangenvereniging Kloosterplein nu of nooit. Eigenlijk een, een voortzetsel of een voort. Ja, een Brussel op het plan Joosten, ja. zoals het ooit bestaan heeft. Ja. En dat ja. is dus een, een, een, een particulier initiatief. En het, de Kloosterplein Klankgroep is een initiatief vanaf, vanuit de gemeente, zeg maar. Ja. ja. Goed, nou twee onderwerpen. Misschien is dat tweede onderwerp ook wel een soort zou Over dat Kloosterplein. Oh, ik kan er, ik kan ik er, kan er een, er een man over schrijven, zo langzamerhand, ja. geloof ik. Nou goed, het ja. Ja. lijkt dat ja. we twee onderwerpen hebben, maar misschien hoor, is je. het maar één onderwerp we zullen zien. Maar zoals altijd, eerst het rondje, wat was er nog meer in het nieuws? Uh, Lucy, heb jij iets uh, ik opgevist? Heb, ik heb één ding opgevist. En dat heeft inderdaad te maken met het carnaval. Dat, want dat zie je wel als je de blaad... Er is niet zoveel nieuws in Gorle naar mijn gevoel. Maar wat ik wel gezien heb... is aankondigingen van allerlei carnavalsfeesten... en clubs die opengaan. En, en wat mij vooral opvond... die volg ik ook wel. Dat is het, um, de Goorse Harmonie. Die geeft uh, 10 februari weer een uh, carnavalsavond. En dan doen ze dat iedere ieder jaar. Maar nu dit keer was het... Dat en daar ben ik toch wel benieuwd naar, allerlei prinscarnavalen van uit Europa hebben uitgenodigd. Kijk, wow. Nou, dacht ik, dat was meteen een vraag aan jullie, carnaval, dat is, wordt uh, buiten Nederland en Brazilië, uh, nog in andere landen ook in Europa carnaval Duitsland bijvoorbeeld. Duitsland, ja. Carnaval in, in carnaval in Venetië. In dus Venetië, ja. Allemaal in dezelfde... Hè? Brazilië. In Brazilië, Brazilië. Brazilië, ja, oké, okay, maar... Ja, maar verder. Maar eh, België, Frankrijk, Oostenrijk. Dat denk het niet. Nee, dat denk ik niet. Dus ik ben benieuwd dat. Of hoeveel... Frankrijk toch ook een katholiek land is? Ja, ja. ja maar... Maar, nee. Dus daar viel mij op. Toen dacht ik, goh, hoeveel prinsen zullen er dan wel niet zijn op die nee, avond. Veel, maar 10 februari, s'avonds, Groot carnavalsfeest Feest en de Harmonie. En die zijn meestal heel erg ja. leuk. Dat, dat was mijn enige nieuws dat ik opgevist Dat was uh, je enige nieuws. Ja, ja. uh, Lani, doe je ook mee? Nou, ja. Ja, wat heb jij gezien? Wat, uh... Oh, ik dacht dat je bedoelde met carnavalsconcert. Nee, nee. Oh, oh, ja. <laughs> ja, dat doen wij met een delegatie uh, van de Golse Revue. Doen we ja. daar aan mee, inderdaad. Maar verder, wat me is opgevallen. Ja, ik heb natuurlijk toen ik uitgenodigd werd hier, uh, hiervoor... ...heb ik wel uh, het een en het ander doorgespit. Maar eigenlijk is me vrij weinig opgevallen. Nieuws uit Goorle. Ja. Ja. De boogschutters... Uh, eens kijken, dat was zaterdag 4 februari buitenspel nu worden die, uh, die sportparken aangepakt niet alleen in Golen maar ook in Riel uh, de boogschutters uh, van uh, Sint-Sebastiaan die, die hadden altijd gedacht van, uh, oh, nou, wij, wij liften mooi mee op, op die uh, renovatie en als alles opgeknapt wordt vooral toen, toen het nog naar het rand zou gaan natuurlijk want dan hadden zij daar ook moeten. maar nu blijken ze toch uh, ja, achter het net te vissen ze, ze zijn niet opgenomen in, in die plannen. Boogschutters buitenspel is de kop boven het uh, artikeltje. En uh, ja, het wordt wel uitgelegd. Het gaat bij hun vooral om het uh, clublokaal. En dat, dat zit nou net niet in, in die hele renovatie aanpak. Het ja, is vooral Want dan de, velden moeten de club toch, hè? zelf doen. Ja, het gaat ja. vooral over de velden. Ja. Dus ja. Ja. Uh, kijken, ja, veel meer was er niet. Maar uh, misschien. Uh, uh, kan ik uh, wel vertellen dat uh, Droesba weer uitgekomen is? Dat betekent vriendschap. Dat is het, uh, het uh, blad van de uh, vrienden van de stichting goorlijk Asnogosk. Die houden op 14 februari uh, de jaarvergadering. Uh, de vriendschapsband uh, staat uh, ook min of meer buitenspel, want BMW zijn van plan om ermee om, uh, te stoppen. Dat hadden maar na ze, hoeveel jaar is dat? Nou, na 25 jaar. Kijk dat uh, hadden ze min of meer al gedaan. Als ze niet teruggefloten waren door de raad. Die zegt van ja, is dat nou uh, netjes gecommuniceerd zoals dat tegenwoordig heet? Ja, ja. Is dat besproken met de partnergemeente? Nee, dat was niet besproken. En uh, is dat ook wel besproken met, met de stichting goorl Nee, dat was eigenlijk ook nog niet zo besproken met de stichting goorl krassen Dus dat uh, vond de raad uh, uh, toch uh, niet zo netjes... En uh, via een amendement van, uh, van, van Mark van Oosterwijk, van Proactief Golen ja. is er dan uh, besloten dat BMW dat, uh, ja, BNW dat uh, maar eens netjes gaat doen. Maar dan komen ze in de raad en waarschijnlijk zal de raad dan zeggen, het is uh, mooi geweest die uh, 2000 euro... Die uh, houden we liever uh, in de zak. Of die besteden we aan andere dingen. Aan Kloosterplein bijvoorbeeld. Uh, bijvoorbeeld aan het Kloosterplein. <lacht> Dat zijn een leuke bomen. Dus daar, <lacht> zal het, daar zal het wel over uh, gaan. Dinsdag 14 februari op de jaarvergadering. De redactie uh, van dit blad is al zo, uh, zo voorlijk om een afscheidsbrief te schrijven. Geacht Krasnogorsk. Geachte en, geachte en dierbare Krasnogorski. Uh, waarin... Uh, het een en ander uit de doeken wordt gedaan. En uh, min of meer met spijt wordt afscheid genomen. Een en gezegd, genoeg, het, is, uh, het was een eigenlijk. mooie tijd. We hebben veel van elkaar geleerd. Maar, maar ja, kennelijk, kennelijk <laughs> moeten we... En vanwege geld uh, daarmee ophouden. Mee ophouden ja. ja, ook vanwege geld en vanwege de discussie over wat zijn de kerntaken van de gemeente. Ja. Hoort daar uh, ja. uh, het onderhouden van een vriendschapsband 2.500 kilometer verderop? Hoort dat erbij? Ja. Nou ja, daar is het antwoord natuurlijk al heel gauw op te vinden. Ja. van de andere kant, kijk, ik ben nooit daadwerkelijk betrokken geweest bij die jumelage. Hoe heet dat? Ja. Uh, maar een van mijn allereerste echte bewuste bezoeken aan Goorle was een Russische avond in het ja. Jan van Bezouw, en toen waren wij uitgenodigd door, door kennissen van mij, die hier in Goorle wonen en die zeer betrokken zijn bij die hele vereniging Goorle Krassekoos. Ja. En toen hebben we hier in het oude Jan van Bezouw een Russische avond gehad, met heel veel vodka en kwas en caviar ja. Allemaal rond ja. de tafels. Dat was heel leuk. En toen heb ik de auto bij mij voor de deur geparkeerd. Niet weten dat ik daar <laughs> ooit zou gaan wonen. Dus het was eigenlijk ja. mijn eerste bewuste culturele kennismaking ja. met het dorp Goorlen. Ja. Dus ook, maar... ook mij raakt het wel een beetje. Ja, ja mij ook wel ook hoor. Wel Jawel, beetje. want ik weet wel, ik woon hier nog maar net en, en inderdaad dat je Russen tegenkwam in Goorlen. Ja. dan vond ik wel iets hebben. En dat ze inderdaad ook door het Jan van Bezaalhuis liepen. En zo, zo heeft het toch wel iets dat je juist met een stad wat ja. zo ver weg is, dat je daar op een of andere manier uit een andere cultuur daar contacten mee onderhoudt. Ja. Meneer Christophe, die hier ja. al schilderend door het dorp ging. Ja. ja. Dat weet ik ook nog Ik wel. vind dat jammer. Nou goed, nou. we zullen zien. Uh, misschien dat het, uh, dat, dat het ook wel in stand blijft. Wie weet. Maar uh, het ziet er dus eigenlijk niet zo best uit voor uh, die vriendschapsband. Uh, eens even kijken. Ja, dit was wel het rondje. Dan kunnen we naar onze onderwerpen toe. Eerst maar naar Lenny. Ik vind het prima. Ja. Uh, het... Uh, Zouweltoernooi. Laten we maar doen alsof we er helemaal niets van af weten. <laughs> uh, dan, uh, dan kun je zoveel mogelijk uh, vertellen en uitleggen. Uh, de Tonpraat is uh, een bekend fenomeen. De, de but in Limburg, het Bute-redenen. Uh, hoe is dat hier in Goorland? Hoe zit, ziet die traditie eruit? Kun je, daar iets, kun je die schetsen? Nou, Er zijn hier natuurlijk heel veel bekende tonpraters uh, geweest in Goorlen. Uh, Hu Permans, uh, Kees Verhulst, mijn vader. Is Kees Verhulst jouw vader? Dat is mijn vader. Oh ja. ja. En, uh, Dan is het is genetisch. Het is genetisch bepaald. <laughs> Dan is het genetisch. Oh, ja. En uh, op een gegeven moment. Um, ja bloeide het een beetje dood en toen hadden ze het idee om, uh, om het nieuw leven in te blazen en toen hebben ze vanuit uh, carnaval, carnavalsvereniging de Luxebenen. Benen uh, ja die heeft toen een een sauerweekend opgezet voor beginnende sauerlaars ja en waarom daar het nu wordt het nou niet meer Tompraat genoemd maar sauerlaar je wordt ook nog Tompraat genoemd oh, oh, oh, okay. ja hetzelfde ja het is hetzelfde ja. ja, ja, het heb ik begrepen mm, ja. ja precies ja. hetzelfde Semmelen, sauer en dan en dan, dan word je gevraagd en dan nou Nee, ik werd, niet, ja, ik werd eigenlijk wel gevraagd, ja? maar ik had zoiets Nou, ik ga er allemaal niet aan doen, uh, niet aan meedoen. Ik bedoel, ja, iedereen kent uh, ons pap natuurlijk. Uh, die lat die lag vrij hoog. <laughs> ik ik ga het daar niet doen, nee. En toen met carnaval kwam ik iemand tegen, Bart Melis, die er ook altijd aan meedoet. En die zei, ach, doe toch mee. En onder het genot van een schrobbelerken heb ik me toen opgegeven, in de hoop dat ze het zouden vergeten. Maar dat werd dus niet vergeten. Dus toen kreeg ik een mailtje van uh, dan en dan beginnen de Sauerclinics of ik erbij kon zijn. Dus, uh, en Sauer ja, dat was clinics, vorig jaar. want je spreekt echt tegen een leek, Sauer Clinic zijn? Er zijn uh, vier avonden die dan uh, georganiseerd worden door de Luxe Benen. En uh, tijdens die avonden uh, komen alle tonpraters die daaraan meedoen komen bij elkaar. En dan wordt er onderling overlegd, informatie uitgedeeld, er uh, komt een gastspreker... Ja, Zo helpen we elkaar om ook een buurt in elkaar te zetten. Ja, de lat lag hoog, zeg je. Ja. Is het zo dat, uh, dat, dat die generatie van, van uh, ja, jouw vader, Kees Verhulst en Huub Hermans en, en uh, van, Stoer. van uh, de Stoeren, natuurlijk de Stoeren, ja. met Kop en Jan van Heist en uh, van, van het verpleeghuis, hoe uh, kom ik even de naam, uh, die op het verpleeghuis lang gewerkt heeft? Uh, kom. Ik kan er niet helpen. Ja, jawel, jawel. Uh, ja, nee. uh, Kijk ons dan op. Ja, ik weet het. Stefan, weet jij het ook niet? Ook niet. Nee. Komt straks wel. Komt schietig jaar. Het was ook uit. een hele goede Maar dat, uh, dat die generatie eigenlijk zo goed was. Ja. Dat, dat, uh, dat, dat daarna eigenlijk niemand meer durfde om, om daaraan te beginnen. Daar lijkt het op, ja. ja. Ja. En middels deze avonden wilden ze toch proberen om weer... Uh, Nieuwe tonpraters. Nieuwe tonpraters, ja. Nieuw talent, jong talent. Ja. En uh, doen die het heel anders? Uh, kun je daar wat van zeggen? Treden die in de voetsporen van, van de oude? Zoals de oude zongen, zo piepen de jongen. Nou, nee, ja. De humor is sowieso veranderd, denk ik. Ja, vroeger was eigenlijk alles wel leuk. <laughs> en dat is niet meer. Je moet echt wel. Uh... Ja, echt, echt wel iets goeds neerzetten, wilden de mensen nog om je lachen. En waar haal je dat vandaan? Ja, ja dat, dat vandaan? Me, ja. ja op straat. Humor ligt op straat. Ja, ja maar, maar oké, ik, ik loop ook op straat, maar kan ja. ik kan er geen grap van bedenken. Ja. <laughs> nee. Ja. ja, en veel in uh, uh, oude moppenboekjes. Yeah. Uh, internet. In de krant staan ook altijd wel uh, leuke oh. verhaaltjes, anekdotes... Ja. je haalt het overal vandaan maar het hoeft niet, Veel niet, niet per definitie over Goorlen te gaan uh, bij deze avonden is het eigenlijk wel de bedoeling dat er iets van Goorlen in terugkomt en er ja iets te actueels en valt er genoeg te lachen hier in Goorlen? nou ja het gebouw van de A-hoed is best wel lachwekkend ja. uh, ja, ja, ja, ja. dat is wel lachwekkend dus je binnenkom. moet wel heel goede media bij houden houden uh, er zijn erbij die hebben echt in elke zin hebben die iets actueels over Goorlen staan Ja, dat vind ik echt zo knap want dat kan ik dus niet maar uh, ja, er zijn er wel bij inderdaad. Hoe lang doe je daarover? Is dat iets. Want je bent uitgenodigd, zeg maar. En uh, is, is dat lang van tevoren, dat je nog maanden de tijd hebt om, om het te laten bezinken? Of, uh, of, of, of, ik of? ben in. Ik denk in november begonnen met het schrijven van de buurt. En dan is het was dus. Wanneer was het? Twee. Van januari. Weken, ja. Dus twee maanden. Ja, maar ja, er zijn er bij, die hebben in de zomervakantie de buurt al helemaal klaar. Dus het is ook maar net. Uh, welke werkwijze jou het beste ligt natuurlijk. De ene die houdt van last-minute werk... en de ander die heeft graag heel lang de tijd om er iets van te maken. En ben je daar wel iedere dag mee bezig? Aan het eind wel. Ja. Zo als, als het tegen dit datum aankomt, dan uh, ja. Maar dan, <laughs> dan, dan, dan heb je de grappen, maar ik, dan ja. moet je nog een typetje kiezen. Ja. Hoe doe je dat? Nou, ik, ik ben zo iemand die eerst een typetje kiest... en okay. daar uh, de grappen bij verzint. Maar ieder doet ook dat weer op zijn eigen manier... Maar uh, ja, dan moet je het inderdaad in een, uh, in een verhaal verwerken. Daar, maar daar krijg ik wel hulp bij, van Roy Vergeels. En uh, ja, dan uh, heb je het uh, op papier staan en dan heb je het inmiddels honderd keer uh, gelezen. En dan denk je, is het nog wel leuk? maar dan komt er een try-out. Dat is dan een, een soort van generale repetitie. Mm -hmm. En daar kun je een beetje... Ja, proberen of het wel of niet iets is. Ja. Je wordt er niet een soort van begeleid dat er iemand zegt van nou, dit kan je niet doen. Of, ja, ja tijdens zo'n wel... try-out ja, ja, wordt er gezegd. Ja. Of, of, ja, en dat merk je vaak zelf wel. Als niemand dan, lacht. Ja, <laughs> van wat moet ik schrappen en uh, ja. wat moet er per se wel in. Zeg, uh, het typetje zoeken, kiezen. Uh, ik denk dat uh, heel veel mensen jou kennen van de Goalse Revue. ja. Dat denk en, ik ook. Ja, dat denk ik, dat denk ik wel zeker. En <laughs> daar, uh, hebben we samen nog in mogen spelen? Ja, hebben daar, uh, oh ja? ja, heel ja. merkwaardig. Ja, als ja. wat. <laughs> ja, ik had een heel klein rolletje. Maar uh, uh, Lenny heeft daar uh, altijd een prominente rol in, in de Goldse Revue. En daar is het, uh, het type... En het lijkt op jouw lijf geschreven. Daarom was ik zo, zo benieuwd naar hoe je hier uh, zou zijn. Het, het uh, kijvende Goorlisse manwijf eigenlijk, hè? Ja, klopt. Is dat niet? Ja, dat klopt. Ja. ja. Is dat ook, ook dit jaar weer, hoor. Ook dit jaar weer? Ja, ook dit jaar ja. weer. En uh, is dat nou ook het, uh, het type dat je op, uh, in dat Zouweltoernooi hebt neergezet? Uh, vorig jaar wel, maar dit jaar niet. Nee, dit jaar heb ik het... Uh... ...over een andere boeg gegooid. En welke? En, ja, dit jaar was ik meer uh, een beetje een, een ordinaire... Uh, ...tikkeltje domme... ...telefoniste. Een maar een die dacht wel dat ze het allemaal wisten. Bij een dokterspraktijk? Bij de Ahud, ja. Bij de Ahud? Ja. Ja, uh, bel niet... Uh, ik vond het wel weer een hele grappige naam, want uh, soms krijg je wel de indruk dat, uh, dat je maar beter niet kunt bellen. Ja. Dat, dat ja, ze ja, ook ja, niet ja, graag ja, hebben ja. dat je belt. Ja. Hè? Ja, dus ja, ja, bel niet. Ja. ja, dat is wel goed gevonden. Ja. En uh, je speelt dus daar uh, zo'n telefoniste, die, uh, die uh, alles aan doet om... om uh, de, de patiënt of de cliënt niet door te laten dringen tot de huisarts. Ja, juist. Ja. Precies. <laughs> ja. ja, en, en uh, die lost eigenlijk al Ik de problemen het op. ja allemaal wel door de ja, telefoon Je hoort op. zo, je stelt de diagnose, je weet ja. wat er moet gebeuren. Door de telefoon, ja. En, en dat nog op een domme manier. Ja, ja. dat is knap, dat is knap. Ja. want waar haal je dat vandaan ga je dan een middagje bij zo'n uh, in zo'n praktijk zitten en ga eens kijken wat nou, er allemaal nee. gebeurt nee, hoe, nee hoe? dat niet, maar ik heb wel inderdaad een site van, uh, ja zo'n algemene site uh, voor doktersassistenten. heb ik wel echt mm -hmm. doorgesnuffeld van uh, waar moeten ze wel naar kunnen wat moeten ze ja, in huis hebben ja daar heb ik wel naar gekeken inderdaad ja ja, ja. Ja. Um, het is voorbij, hè, dat toernooi? Ja. Um, zou je een paar grappen kunnen, kunnen doen? Oh, dat vind ik heel erg moeilijk. Oh, dat gaat dan vroeg, Ja. <laughs> nou, dat ze op mijn werk inderdaad ook van tevoren. Vroeg, doe eens een stukje. Ja dat, uh, ja, ja, dat vind ik heel moeilijk. Want ik vind dat je, je echt ik... in moet leven in je typetje. En, en een pruikop. En, uh, ja, ja, ja, en Ja, juist. Je vraagt aan een hoogspringer ook niet. Spring is hoog. Ja. Ja, precies. Ja. dat doe je niet. Dus... Ja, dat is ja, moeilijk. Maar mm -hmm. hoeveel mensen deden er aan mee? Aan die, uh, aan, aan, zeven. Aan, zeven, dat is best veel. Allemaal nieuwe, allemaal... Nee, uh, nee er was, uh, waren twee vrouwen bij. Mm -hmm. uh, José van Vliet en Marij van Belkom. Die deden voor de eerste keer mee. En die, uh, die gingen met z'n tweeën in de ton. Dus dat was ook een primeur. En uh, de rest waren het allemaal uh, bekende. Oud gediend, ja. Mm -hmm. Het lijkt me ook moeilijk, moet ik je heel eerlijk zeggen... Want je moet toch, want hoe lang duurt zo'n, zo'n, zo'n, zo'n, zo'n... Ja, cabaret is, ja, zo'n buurt. Zo buurt. Het uh, mag tussen de twaalf en de veertien minuten duren. Dat is lang, ja. want je moet, lang. je moet twaalf ja. minuten... Moet oh, je twaalf minuten, moet je mensen boeien. <laughs> ja. en dan moet, je, dan moet je inderdaad maar grappen maken en mensen zien te vermaken. En, en, ja. En, uh, maar ja, als zo'n buurt goed loopt, dan heb je gewoon tijd te kort. Want dan wordt er, als het goed is, veel gelachen... En, en dan, dan heb je eigenlijk niet eens tijd om, om je verhaal helemaal te vertellen. Als er heel veel gelachen wordt, ja. wordt het telkens uh, onderbroken. Hè? Ja. ja, dat is natuurlijk ook wel de bedoeling. Ja. Maar ze we werken daar echt wel met de tijd. En er, er staat, bij ton staat een lamp, die is uh, groen. En na 12 minuten wordt die blauw. En na 14 of 15 minuten wordt die rood. Dus je moet echt zorgen dat, die, dat je hem voor de rode lamp helemaal hebt afgemaakt. Anders krijg je minpunten, strafpunten. En als, sorry, maar als, je nou, als je nou merkt dat de zaal niet gereageert zoals jij het zou willen, hè? Ja, heb, je, heb je dan een aantal escapes, want dan ga ik het over die boeg gooien, of ik ga even rechtsaf hier, ga ik ga even iets anders doen, of ga je gewoon door met dit is mijn plan ja. en daar ligt de eindstreep. Nou ja, ik ben dus inderdaad nog niet zo ervaren dat ik dat kan. Ja, ja. Ik heb nog niet zoveel teksten op papier, en, uh, maar mijn vader had dat dus destijds wel. Ja. Die dacht van nou dit werkt niet, ik gooi hem even om. Ja. Dat moet in zijn hoofd ja, ja. routineerd zijn. Dan ja, ja daar ben je wel ja, zeker, uh, ja. Inmiddels heb ik hem toch gevonden. Want uh, <laughs> dat senior moment is weer eventjes voorbij. Dat was Jantje Mallens. Jantje Mallens. Uh, Jantje ja, Mallens maar ja, dat was toch ook een hele grote. hè Ja, ja, ja, ja. ja persoonlijk niet gekend hoor. Maar, nee? Nee. Oh, hoe is het mogelijk? Ja. ja. Ik ja. ook niet. Nee, jij ook niet, nee, ja, niet. De naam, de naam zeg maar, Ja, de naam ja, de wel. de natuurlijk. wel kijken. ja. Ja, ja. Dus, dus dat, uh, dat improviseren, ja, dat is iets wat je misschien pas na vele jaren doet. Dat, dat, uh, Zo doe wel, ja. Nou, ja. Nou, ja. Nou, ja. De, de, er zijn twee prijzen, de vakjury en de publieksprijs. Ik neem aan de vakjury, dat wordt dan beoordeeld door uh, vak, ja, mensen die zelf ook... Golse uh, mensen, de oh, burgemeester. Oh. Oh. Erbij. Als uh, vakjury. Als vakjury. En uh, chef Hogendoren. Uh, uh, uh, ja. Ja, er waren zo nog wel mensen. Dialect is verplicht natuurlijk. Ja. Ja, want Chef Vogeldoorn ja. als hij erbij zit. Ja. Ja, ja, je ja, kunt het ja. niet maken om dat in het Nederlands te gaan doen. Nee, maar dat klinkt ook niet. Dat, dat ook komt niet over. Nee. nee. Dat nee. Echt in dus het, het is voor het ons Hollanders uh, niet mogelijk. Nee, ja, nou ja. Maar je zou het wel verstaan, Lucie. Uh, nee, want ik, ik sprak net hè, voor de uitzending met jou... ...want het woord zou willen, dat ken ik dus oh, niet. Ja. En dan, dan woon ik al zo lang in Brabant... ...maar uh -huh. het gebeurt me regelmatig dat ik weer een woord hoor. Ik denk, wat is dat? Yeah. Het is, jawel, dat gebeurt me toch nog al eens. Uh, uh -huh. en, uh, en, en ik kan het verstaan, maar het spreken, het nadoen... Dat, ...die tongval, die, uh, nee, dat moet ik niet doen, dat is heel raar. Maar de <laughs> vaksturing was dus uh, de burgemeester en chef Hogedoorn en... Uh, Gerard Adriaanse... Uh, Anita... Uh, oh, ik ben even de achternaam kwijt. Van GSBW. Um, Annelies Verkorven. Volgens mij ze. Ja, en die... Uh, die die uh, hebben ook hun... hun uh, ja. Hun lijstje. Ja. En dat wordt dan toegelicht? Wordt dat uh, beargumenteerd? Waarom? Nee, dat een, is dit jaar twee, niet twee, gebeurd. Nee, wordt dat nee. niet gedaan? vorig oh. jaar inderdaad wel. Kregen uh, we echt wel een juryrapport. Maar dit jaar heb ik... nee. Hebben ze het volgens mij niet gedaan. Nee. Oh, dan hebben ze zich er makkelijk van afgemaakt dan. Ja, ja. ja. Het nou maar wie je... twee en drie is geworden, weten we ook niet. Dat wordt ook niet verteld. Maar dus houdt uh... het nou in dat je volgend jaar automatisch mee mag doen? Moet je dan je titel verdedigen? Of voor? <laughs> krijg je een beker? Uh, ja, je krijgt in dat, ja, een ton, een grote ton nou, krijg ja, je. Ja. En um, ja, toen ik die dus vorig jaar had gewonnen, want ik dacht ik doe één keertje mee en dan... Uh, ben ik ben van een gezeur af, hoef ik er niet meer aan mee te doen. Maar dat had ik dus gewonnen. Ik denk, ja, dan moet je je titel verdedigen. Dus dat heb ik dit jaar gedaan. En eigenlijk ging het wel weer goed. Dus publieksprijs gewonnen. Dus ja, dan ga je dan ook jaar euh, weer. regionaal en provinciaal. Want, want die, die vorige generatie, die, die ging daarmee ook de boer op. Hè? Ja, dat klopt. En ja. doe jij dat ook? Nee, ja, ik ben wel een paar keer weg geweest dit jaar. Maar er staan dan toch te veel dingen over goal in, denk ik. En uh, ja... Maar je bijvoorbeeld... Dat het niet interessant is ja. voor elders. Ja, oh. dat het moeilijker is. Ja. Ja, dan moet ik hem helemaal aan gaan passen en dan uh, is hoe, weer veel werk. Hoe is dat ontstaan, zo'n buurtreden, zo'n zo, zo, carnaval? Hoe, hoe, hoe, hoe is dat ooit begonnen? Is dat ook een soort. Want ik weet, carnaval is natuurlijk eigenlijk een anarchistenfeest. Hè? De, mm. de, de rollen worden omgedraaid. En, ja. en, en toen dacht ik, zou dat ook een soort persiflage zijn op de preken? Heb ik me wel eens laten vertellen. Op, de op preken, preken op de vanuit de kant. Preek. Ja, de kerkelijke preken? Of, of... Nou, ik geloof het niet. Ik denk dat het nee? vooral zijn oorsprong vindt in, de, in het uh, Duitsstalige gedeelte van ja. Europa. Waar je die uh, pronkzittingen hebt. Uh, ja. uh, Mainz blijft Mainz, zie je het ziet, toen het lacht. En dan waar die, ja. die zalen met al die lange tafels met mm. mensen met enorme ja. potten bier. Ja. Waar ja. constant mensen aan het woord zijn, waar iedereen lacht. En ik denk dat het ja, ik daar denk vandaan klaar, Daar voortkomt. Ja, ja. Want ik vroeg me echt af. En dat is al heel lang, want dat zag ik als kind al wel eens op TV. Ja, ja. En voordat hier het ton eigenlijk ja, toch echt in zwang was. Jazeker, ja, ik denk dat het daar vandaan komt en ja. dat het zo, zo overgewaaid is naar, ik heb naar geen deze bewijs. kant. Ik, heb ik geen ook bewijs. niet. Nee. Dat, het, dat, dat de preek de oervorm is, nee, dat geloof ik als niet. Uh, wel uh, dat de zaak op zijn kop gezet ja, wordt de, en dat de autoriteiten de auto. in het ootje genomen worden, ja, ja. Dat, dat, dat zie ik wel. Uh, cabaretiers die, die zijn langzamerhand het publiek gaan uh, beschimpen. Doen, doen de zouelaars dat ook? Dat, dat ze eigenlijk uh, ja, het publiek uh, uitschelden voor stomkoppen en zo. En, en, uh, nou, daar valt wel mee, denk ik. Maar er mee. worden wel golse mensen op de hak genomen, natuurlijk. Ja. Zo, ja, een burgemeester is natuurlijk een makkelijk... Ja, maar die zit in de jury. Ja, en zit... toch werd het gedaan. Ja, ja, ja, ja. Maar je hoeft niet bang te zijn als ik jou op de eerste rij zit. Van nou, dan pik je mij eruit en dan moet ik helemaal voor de bijl. Nee. nee. Ik kan best wel misschien een opmerking uh, naar je maken, maar ik ga ik niet volledig... Uh, nee, nee. Dat is, dat is heel makkelijk, hè? Ja. ja maar dat is makkelijk toch. Ja, ja, dat is makkelijk. Ik hou meer van zelfspot. Ja. Uh, wat, uh, wat, wat leeft er dan zo wat komt er naar voren die, uh, je hebt al gezegd die uh, ahoed, die Chinese muur, die stukken muur die overeind staan, dat is natuurlijk iets wat, uh, wat de lachlust uh, ja. wel, wel zal opwekken, zijn er nog meer dingen in ja. de golen waar ja, vooral de hovel de leeglopen op de hovel de leeglopen op Keergarage, de hovel, parkeergarage parkeergarage ja. Ja, kloosterplein ja, <laughs> kloosterplein ja, inderdaad ja. Ja. ja hoor, mooi wordt echt, uh, dat soort dingen. Ja. De bezuinigingen zijn die ook op de hak genomen? Of dat. Uh... Oh, vast wel. <laughs> ik kan maar zo even geen, uh, geen voorbeeld voor de geest halen. Ja. ja. De winnaar, staat je dat nog een beetje voor de geest? Wat was het thema wat, wat de winnaar uh, had in, in de zouwel? De winnaar, die, ja, die had niet. Zit ik even te denken of echt iets goed, Maar hij speelde een uh, adid jongetje Oh. Ja. Van de basisschool. Dus het ging ook veel over school. Je had hij echt heel veel Goolse dingen erin. Ja, dan wordt dat over niet... Peter van Berkel, hè? Ja. Peter van Berkel. Ik zit ook even te denken. Nee. nee. Schiet me Kijk, zo niks te dingen. Kijk, zet hij een type neer met ADHD. Wat bij... ...van Berkel neerkomt op ADHD in het kwadraat. Ja. Daar zit een groot risico aan... ...want als het non-verbale element in het water valt... ...dan volgt de tekst snel. Maar, zegt Henk van Raak... ...net als zijn eerdere... ...bij de eerdere perkes ...bleef ook Arie Bombari moeiteloos overeind. Wie? Ari. Aan wie zijn moeder na de eerste schooldag vraagt of hij veel geleerd heeft. Nee, want ik moet morgen terugkomen. Ja. <laughs> Arie, die weet wanneer de Batavieren leefden. Net na de Bata 3 en, en net voor de Bata 5. En. Zijn dat grapjes dat die zijn de grappen. Dat zelf bedenkt En of, of hij iets kan vertellen over de oude Grieken, die zijn allemaal dood. Die zijn allemaal dood, Ja, <laughs> ja, ja, ja. ja. Dat zijn zo van, van die grappen. Ja, ik kan me voorstellen, als je in de feeststemming bent... en je hebt een potje bier op, dat je erom kan lachen. Ja. ja. Ja, als je in de stemming bent... Als je niet nee, in de stemming bent, moet je ook niet naar zo'n avond toe gaan. Maar ik vind hem toch leuk. Ik moet morgen weer naar school. Ja. Het moet natuurlijk niet te ingewikkeld worden. Je moet, dat is, ik dacht dat de ton praten ook echt inderdaad... die directe ja. humor is van... Die, moet uh, onmiddellijk vallen. Ja, die kerkhoof die zou Jan Malles ook... Eh, die heeft hij ook talloze keer verteld. Ken ik dat hij dat dan zegt uh, dat hij uh, ja, aan zijn maat vertelt dat hij uh, ja, die, die dag nog op het kerkhof is geweest. En, uh, oh ja, wordt er dan belangstellend gevraagd uh, uh, wie, uh, wie was er dood? Allemaal, zegt ja. Ja, ja. hij. <laughs> allemaal. Ja. <laughs> ja, ja, allemaal. Dat is hij als je op het kerkhof uh, bent geweest. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Goed, nou, ik denk dat we dit uh, eerste onderwerp uh, langzamerhand kunnen uh, afronden. Lucie, heb jij voor muziek gezorgd? Ik heb voor muziek gezorgd. Ik heb, uh, dat liedje zit steeds in mijn hoofd. Dus morgens als ik naar mijn werk ga, dan gaat die zo om. En ik rij naar Oosterhout, dus ik rij ook door de bossen, de Vijf Eikenlaan, de bomen. En soms zie je dat die, die zon heel langzamerhand weer opkomen. En dat, als, dat heb ik steeds dat liedje in mijn hoofd. En toen dacht ik, ik neem het mee. Het is Sunrise van Nora Jones. Dat liedje heb ik dus iedere ochtend in mijn hoofd als ik naar mijn werk ja. rijd. Ja.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 Jones en we zitten in Goldse Kringen. We gaan verder met Hein Remmers. We gaan praten over het kloosterplein. Nu of nooit vulde hij zelf al aan. Ja, wat, wat, wat wordt het dan eigenlijk? Nou, het, het, er komt een gedeelte nu. En er komt een gedeelte misschien nooit. Ik ben een geboren optimist. Ik, we kunnen misschien maken nu of ooit... Nu of ooit. Nu of ooit. Of nu en ooit. zou ook mooier zijn. Maar er gaat dus uh, dit jaar wat gebeuren. Het, uh, men gaat het, uh, de gemeente gaat het plein aanpakken. En eigenlijk alles gaat gebeuren behalve het slopen van de hoogbouw. Dus er wordt een compleet nieuw plein ingericht. Waar dan toevallig ook nog... ...een groot gebouw opstaat... Ja. ...waar men wel van af zou willen, maar ja... ...daar, is duur, hè? daar zijn de centen niet voor, nee... Ja, ...dat kost ja. een vermogen en daar, dat geld is er niet... ...en of er dat ooit komt met de huidige financiële toestand... ...en de, ja. de financiële verplichting die de gemeente heeft... ...weet ik niet of dat ooit gaat lukken, maar... Hmm. ...ik denk altijd, ja, het gaat nu slecht... ...het wordt ook weer een keer goed. Zeg, je ja. zegt... Uh, ...er gaat uh, alles gebeuren behalve dat het gebouw uh, wordt afgebroken... Ja. Uh, ...uit de kolom van, van Willem van der Vrande... Uh, begreep ik eerder dat, dat er eigenlijk heel weinig gaat gebeuren. Ja, ja, Willem nou, maar dan had ik alleen uh, wat onder de grond moet. Is dat een verkeerde indruk? Ja, ja, met alle respect voor Willem, Maar ik vond het een erg leuke column. Hè. Het, het verhaal over de familie die eerst een oprit gaat aanleggen naderhand ooit een grazigheid bouwen van ze gaan ooit een auto kopen. Uh, ja, vond ik erg leuk. Maar Willem had hier en daar toch een beetje van informatie gemist, denk ik. Het is gewoon dat wat er nu aan het plein is, wordt volledig opnieuw ingericht. En dat gaat allemaal in 2012 gebeuren. En wat, wat, ja. wat, wat, wat, wat verandert er? Nou, dan... Op, ja. wat, nou, dan om het, ik moet een beetje kort stellen natuurlijk. Uh, komende vanuit de noordelijke richting Tilburgseweg. Dat is de kant ja. Ja, je komt vanaf uh, vanaf de al die rijen richting, je richting de eetkamer ja, ja. zeg maar, en dan daar hoogte van ongeveer uh, de villa uh, de Sperber ja. uh, door Jan van Gool mooi de villa van Blauw genoemd, ja. want Jan van Blauw schijnt er gewoon te zijn. Ja, ja. Ja, ja, dat weet ik natuurlijk niet, maar hij wel. Nee, ja. uh, daar komt een, een soort opgang richting een plein, waarbij je uh, het gevoel krijgt van, hier moet ik moeite voor doen om erop te rijden als automobilist, dus ik hoor hier niet. Uh, vandaar uh, krijg, wordt er een, een, een, een weg doorgetrokken uh, richting het zuiden, uh, die de breedte heeft voor één auto en twee fiets aan weerskanten, dus 4,20 meter, uh, mm -hmm. met aan weerskanten een, een, een opstaand randje van maximaal 7 centimeter, uh, waardoor je het gevoel hebt dat je een leeg plein oprijdt en men hoopt dat de automobilist dan denkt van ja, ik moet hier eigenlijk niet zijn. Dat is de filosofie die achter die weg zo ligt. Maar hij, hij mag er wel zijn. Hij, hij, mag er wel zijn ja, hij mag er wel zijn, maar hij wordt dringend geadviseerd ja. om daar afstand ja. of ja. snelheid ja. terug te ja. nemen. Ja. Dat is nu ook al, hè, want niemand haalt het in zijn om vijftig kilometer ja, door s gebeurt het wel eens hoor. Ja? Ik, ik, ik wou er s'nachts wel eens wakker van als er gereest wordt, maar ja, dan ja. hoop ik dat er geen voetgangers zijn. Ja, ja. ja. Uh, ja Verder wordt het, het hele plein uh, wordt, zeg maar, in de bestrating aangepast uh, aan de bestrating die nu rondom de, uh, in de hoven ligt en die ook ligt voor het Jan van Bezouw. Dus in, in datzelfde verband wordt het gelegd. Een beetje die, die rode bakstenen met, ja, met ja. het verschil dat, dat het plein gedeelte uh, daar komen wat gele accenten in, waardoor het plein zich toch wat meer, wat meer uitgelicht wordt. Hm. Uh, die, uh, het hele plein, en dan moet ik zeggen, dat wordt dus de bestrating rondom dat flatgebouwtje, rondom die hoopbouw wordt helemaal meegenomen. Uh, die wordt dus helemaal in één uh, sfeer uit, uitgestraat. En daaromheen komt een natuurstenenband uh, met een met een hoogte van 7 centimeter. Dus het, het hele Kloosterplein, inclusief het uh, uh, ABN Ammergebouw en het gebouw van, uh, van Remmers, dat gaat uh, 7 centimeter uh, omhoog. Waardoor het, het, het, het hele plein een beetje zwevend komt te liggen ja, ja, ten opzichte ja. van de, dat de rijbanen. De dat ja. komt nog, dat komt oh, oh, nog. ja, sorry. Oh, ja, ja, ja, je kiel. Ja, nee, nee, nee. Nee, oh, nee dat, <laughs> dan, dat komt dan nog. Uh, Terras. <laughs> rustig. Ja, uh, nou, rustig, uh, nou dat is een... Uh, dat is... Uh, dat gaat gebeuren. Uh, de vervallen parkeerplekken, daar komen parkeerplekken bij. Uh, ik heb laatst in de vergadering bij, uh, met mevrouw uh, Elsbert de Landmeter, he, degene die dit namens de gemeente uh, aan, de, uh, aan de mensen mag verwoorden. Uh, waren Er wel wat problemen rondom laat- en losruimtes bij de, de horecabedrijven. Want het is een vrij smalle weg. 4,20 mm -hmm. meter is een auto en twee fietsen. Maar ja, daar komen de vrachtwagens van de Horesca. Ja. En die zijn niet binnen vijf minuten ontladen, ja. Dus daar moet wel wat voor gecreëerd worden. Nou, ik neem aan dat ze dat goed gaan doen. De bomenrij die nu staat uh, langs de muur van de Villa Sperber... die is gezond, dat zijn lindes, en die blijven staan. Oh. En op uh, drie andere plekken op het plein komen groepen bomen... Van een niet druppende lindensoort. Nee, ja. Niet druppende ja, lindensoort? Nee. Oh nee, stel je voor ja. dat het drupt. Ja, ja, oh, oh, die nee, Moet de... ik me daarbij voorstellen? Nou, die. die nou ja, die ja, lindenbomen die kunnen van je die, van die, van die plakken. Ja, troepleken. oh, bedoelen ze dat? Ja, ik dacht maar ik de Latijnse naam Ik denk maar, dat Latijn, Latijnse, Latijnse, Latijnse, ja, ja. nu. Nou, nou, de Latijnse is, naam zal, zal de zijn. Het te klein hoor, als het drupt. Ja, ja, ja. Tilia non druppania ja, of zo. Ja, ja, zo zal hij heten. En dat worden schijnbaar ook wel vrij behoorlijke bomen. Hadden dat niet van die uitgeschoten. hoe heet het? koolscheuten uh, zijn. Dus echt behoorlijke bomen. Oh. Op drie plekken. Uh, verder wordt de, uh, het, uh, het... voetstappenkunstwerk, uh, Dus de, de, de oplichtende voetjes... dat wordt ook rond, door het plein doorgetrokken. En de bedoeling is nu... echt als je dus zeg maar, het plein opkomt... Uh, het zij vanaf... Uh, uh, het zuiden... naar het noorden. Of vanaf het noorden naar het zuiden. Of vanaf uh, de Thomas van Dyssenstraat. Dat je het gevoel krijgt... dat er één plein ligt... wat begint op een parkeerterrein van het Jan van Pazauw... van het cultureel centrum... Mm -hmm. en wat doorgaat in de, in, in, in de hovel. In de hovel. Ja. Ja. Dat is op dit moment eigenlijk onbedoeld uh, gemaakt. Nu, nu er sneeuw ligt en er een pad vrij is gemaakt... Van, ja. Van, ja, oh, ja, inderdaad. Dat is fraai, ja, Dat van is best leuk. Daar ja. Ja. Ja. Dan ja. Dan ja. maakt ook ja. iedereen gebruik van. Je ziet dat, ja. dat, dat, dat ja. mensen uit... Eigenlijk automatisch al kiezen voor die doorgaande lijn. Ja, ja dat is mooi. Ja, ja, ja. Uh, ja verder waarop, er is er, is wat, er is wat commentaar op de, de entree van de hovel. Men, sommige mensen vinden dat erg rommelig. Uh, het bruggetje, uh, de, de um, ING-palen voor de, voor de, he, de, de armored car service die er rondin kunnen. Mm. Een hellingje, een trapje. En, ja, sommige mensen wilden dat eigenlijk ook weg hebben en, dat, en, en, en een stukje doorstraten. Maar ja, er werd ook al verteld, ja, dat is eigenlijk erg nieuw. En om dat nu weer aan te gaan pakken, ja, dan doe je als een stukje kapitaal van niet. Was doen? dat ook niet gedaan om inbraak te ja, voorkomen? Want die paaltjes ook, ja. hebben ze juist gezegd dat ja, die maar da, da, da, ramkraken. Waren wel, ja, maar uh, er waren ook wel wat bezwaren. Bijvoorbeeld uh, oh. van uh, bewoners van de Hovel ja. uh, die zei, Een meneer die vertelde, ja, laatst was er een van de calamiteiten van iemand die ziek werd. En daar moest een ambulance bij. En die kon hmm. er gewoon niet komen. Ja. Ja. En dat kan ik me voorstellen. Als je daar, daar op vier hoog zit en uh, ja. een of ander orgaan uh, begint te, te weigeren, dan wil je toch erg graag snel hulp en niet dat je ze in een kruiwagen moet zetten en eventjes ja, ja, ja. voorbij de versperringen moet plaatsen om daar opgehaald te kunnen worden. Ja, ja. ja. nou in ieder geval, er, er zijn ja, natuurlijk nog haken en ogen aan. Wat, wat wel heel belangrijk is, en kijk, dat merk je ook nog steeds wel in, in zo'n zo uh, Kloosterplein Klankgroep, dat er altijd mensen bij zijn die zich een beetje rijk rekenen met de Villa Sperber. Kijk, de Vila staat te koop. He, die wordt, uh, ja. Bij Obot wordt hij verkocht. Ik weet via wel ingelichte bronnen... dat er behoorlijke belangstelling voor is. Bij Obot ja, gaat ja? Ja, hij uh, Ja, hij, hij wordt uh, bij, bij inschrijving. Bij, invrij, bij inschrijving. Je kunt bij inschrijving. inschrijven. Dus als jij dat huis wil hebben, dan doe je een leuke envelop... naar Marcel Dassen van Aarek. En dan doe je een leuk bedrag in. He, en, nou, ben jij de hoogste bieder boven een... Minimaal bedrag, dan oh, heb dan je het huis. Geen vraagprijs vastgesteld. Ik neem aan dat de familie Sperber wel een minimumprijs in gedachten heeft, uiteraard. Maar iedereen denkt, oh, dat wordt horeca, dat wordt horeca. Ja, nou, ik ook hoop, ik, dat wordt ik horeca. Ja. Ik heb het daar ook een beetje over laten inlichten. Kijk, Villa Sperber is natuurlijk een prachtig mooi huis ja. van meneer Frumo. Gebouwd einde van de 19e eeuw. Het huis is eigenlijk helemaal origineel. Dat wil zeggen dat het ook heel slecht is. Dus niet niet al alles, alles aan dat huis moet vervangen worden. Ja. behalve de deurbel. bij wijze van spreken. Ja. Ja. Nou ja, kijk, je, je koopt dat huis voor een x-bedrag. dan komt er datzelfde bedrag nog eens bij. om het een leefbaar huis te maken. Ja. Ja. En volgens horeca mensen komt er datzelfde bedrag nog eens bij. om er een horeca bedrijf van te maken. Okay. En dan dus krijg, dat wordt deur. Deur. Ja, dan, dan, krijg je, dan krijg je een piltje van 12,50 ja. euro ja. Ja. of zo. Ja. Ja. Ja. Maar ja, je weet het nooit. Uh, maar in ieder geval, kijk, als het horeca is. Dat is als het horeca zou worden, dat is de. Enige manier waarop die tuin bij het plein betrokken, betrokken. zou kunnen worden. Ja, ja, ja. Als daar iemand komt die gewoon lekker gaat wonen... Ja, ja nou, die gaat daar lekker wonen en prima. En die gaat niet zeggen, jongens, uh, gooi die, go die muur maar nee. om en kom maar in mijn tuin nee, zitten. Ja, nee. ja, ja, ja. Kijk, uh, zou dat nou wel gebeuren? Stel nou hè, dat er toch een of andere magnaat dat de milieu van de Valk, ja. weet ik veel, hè? die dat toch willen gaan doen. Kijk, dan wordt het wel leuk, want dan zou je ook de carré voor de biep erbij kunnen betrekken. Dan is die zichtlijn open. Ja, ja, en daar had ja. Jan van Gool, hè, jullie allemaal wel bekend, had daar een heel aardig idee over... Ja. Om, om dat daar dus ook bij te betrekken. Ja. Maar ja. Er, is, er is wat misleidende informatie over de Villa Sperber. Uh, de Villa Sperber is een rijksmonument, uh, uh, beschermd met schansmuur. En nou denkt iedereen, en dat dacht ik in eerste instantie ook dat die Schansmuur is dus dat verschrikkelijke lelijke stukje muur... wat er nu staat tussen het Kloosterplein ja. en, en de Villa Sperber. Maar toen zei Jan van Gool, als, hè, een van de meeste uh, uh, authentieke goerlenaren... die er op dit moment is, die zei... ja, die muur die bestaat eigenlijk uit stukjes muur... waar vroeger een schuurtje aan vastgezeten heeft. Dat zijn eigenlijk stukjes van een schuurtje geweest vroeger in het Varkstraatje. Ja. De Schansmuur is een muur aan de Kloosterstraat. De kloosterstraat kan tegenover de Piep. Dat is een muur met een ezelschut. Ja, en een mooi poortje. Ja, ja, ja, ja, maar die andere, heeft, vaak, ja, maar die andere muur heeft. Ja, maar die andere muur heeft geen enkele monumentale nee, waarde. Nee. Dus ja, als daar iets mee zou kan gaan gebeuren. Maar ja, dat is helemaal afhankelijk van degene die dus met de Villa Sperber aan de haal gaat. En daar is natuurlijk nog niks over bekend. Die, dat, uh, ja, dat nee. gaan ze tegen mij ook niet vertellen. Nee, ik, nee. ik, weet, ik weet alleen van, uh, van ja. uh, de makelaar van, van Arek, van Marcel, dat uh, de inschrijving stopt op 7 maart. En enige tijd daarna, of enig moment daarna, wordt er natuurlijk gegund. En als er ik neem aan, als er niemand biedt boven de minimumprijs die de familie in gedachten heeft, en nou zit ik me echt maar te gissen, want zo denk ik dat ik het zou doen, mm -mm. ja, dan denk ik dat het nog heel lang kan gaan duren. Ja. Ja. Ja. Maar in ieder geval, het plein wordt al aangepakt. En het tijdsplan is, overigens, het kan betaald worden. Het kan allemaal betaald worden. Dus dat is op zich heel fijn. Bedragen, dat is niet zo belangrijk, denk ik. Dat zal wel een keer in de, weet het, in de begroting in het, ja, het hm. groen belang komen te ja, staan. Ja, dat is voor gespaard. Ja, maar uh, het kan allemaal betaald worden. En uh, de, de, de bedoeling is dat uh, uh, er eerst nog een ronde komt... rondom het te ontwerpen meubilair. Daar gaat uh, een kunstenaar doen. Uh, ik ben de naam even kwijt, meneer. Excuseer als ik het fout zeg. Bleker of Breker. Man heeft... Uh, ja, op de laatste avond erg weinig gezegd, maar wel veel opgeschreven. Dus je gaat daar uh, meubilair ontwerpen. Dat, dat meubilair varieert van bankjes tot met prullenbakken en, uh, en, uh, en verlichting. Uh, toen waren er nog wat, wat, uh, wat, wat ideeën geopperd voor een eventueel verplaatsbaar uh, podium ja. op het plein. Hè? Uh, Vos, iets wat, wat je, ja. wat je toch, uh, ten tijde kiosk, van... Ja, maar kijk, ja. Een, een, een permanente kiosk, ja, dat nee, zal niet lukken. Nee. Maar misschien, ja, misschien wordt dat meegenomen in de ontwikkeling. Ja, want wat ieder jaar is zomers tegenwoordig. Dat is al twee of drie jaar geweest dat ja. je zo'n mid-zomernacht... Maar dan moet je een groot podium hebben. Zo'n groot podium permanent kan natuurlijk. Nee, nee. nee dan maar moet zo verplaatsbaar. Zo maar daar, maar heb je, daar heb je maar een heel klein hokje hmm. natuurlijk. Hè. Kijk, ik wil daar de harmonie gaan zitten. Dan moet je toch behoorlijk wat hebben. Ja, ja. Ja, maar daar werd, werd er over nagedacht. Uh, het tijdsplan was dus nu dat voor de uh, bouwvakvakantie uh, uh, de gunningen de deur uit gingen. Dus uh, wie gaat er toen en, en, en wie wil eraan beginnen aan deze klus. En dat na de bouwvak de schop in de grond gaat... ...en dat het voor de aankomst van Sinterklaas klaar is. 2012. Oh, oh. Dat is ja. vlug. Ja, ja, ja, dat dat ja, er wordt echt wat gedaan. Maar ik hoor je zo vaak gedaan. misschien zeggen... ...en uh, dat wordt ook bekeken en dat wordt... Uh, ...het is dus niet zo dat er eigenlijk nu kant-en-klaar... ...een plan erin zagen ligt. wel. Het, het plan is klaar. Uh, ja. Het plan is helemaal klaar. Uh, in de Kloosterplein Klangroep zijn hier en daar... Wat, wat, wat, wat, ...wat aanvullingen gekomen. Maar in principe... In Großen en ganzen is er echt wel consensus. Ja, ja dit, dit gaat wel gebeuren. Tenminste, of ik moet me ontzettend vergissen. Maar dat ligt er inzage. En kunnen er nog mensen nog bezwaar op maken? Uh, het ligt ter inzage, volgens mij, nu nog bij in het gemeentehuis. Ja. Uh, of daar bezwaar op gemaakt kan worden. Ik denk haast van niet meer. Ik denk dat we dat wel gehad hebben middels de, uh, de huiskamergesprekken en alles wat er uh, afgelopen jaren ja, ja. gebeurd is. Uh, wat wel uh, erg belangrijk is, denk ik. Dat men, het, uh, dat men in ieder geval wel straks het gevoel krijgt dat het een fijn plein wordt. Ja. Waar mensen fijn kunnen toevoegen. Want, want, ziet... want, want ja, ja, maar sorry dat ik je onderbreek. Ja. Uh, er is ook een plannetje om ervoor te zorgen dat op het plein ook wifi of wifi is. Dat mensen dus met hun laptopje op het plein, op dat fraaie meubilair wat er komt... op internet kunnen. Oh ja. Kan ik me helemaal voorstellen dat dat uh, Lekker, best wel mensen aantrekt. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Verder uh, worden de, de, de, de bestrating rondom het gebouw... wordt dus ook aangepast in dezelfde manier. De parkeerplaatsen tegenover mijn huis, tegenover huizen stellen... Mm -hmm. daar wordt ook het een ander mee gedaan. Uh, dan hoop ik ook dat ze... dat is een stukje belang. Uh, dat ze die blok met containers van het flatgebouw die ja, daar staat ja, dat ze die ja. ook aanpakken en in dezelfde manier of op dezelfde manier oplossen als de, ja. de afvalverwerking bij de woningen boven de hoven, dat lijkt ja, me erg fijn. Ja, ja, ja, Een ondergrondsysteem ja, ja. waar alleen de bewoners in kunnen en niet dat ja. halfgoren daar zijn rommel ingooit, want er wordt nogal wat Ingekieperd ja. af en toe moet ik zeggen. Mm. Ik doe het zelf ook wel eens hoor. Nee, maar dat is inderdaad. Het is echt ja. heel. Ja. Nieuw, nou, maar in ieder geval, ik, wij zijn als, als, uh, als Kloosterplein... Nu, nu heb ik het over de, de klankgroep. Hè. We hebben dus na de rand een bijeenkomst gehad met de Kloosterplein... Nu of nooit. Hè, met Leo Joosten en O'Vorhorst. Was die uh, tevreden, die groep. Nou, in, een, in wijze zijn we het er allemaal al over eens dat er nu echt wat gaat gebeuren. Hè, er is jarenlang... En Kijk, ik woon pas sinds 2001 in Goorlen. En ik hoor van Leo Joosten dat men in 66 al een plannetje had. van we gaan wat doen. Nou, dat is toch al erg lang geleden. Nou, dat was een gebed zonder wens, ja. En in 66, toen had ik net mijn eerste brommer, kun je nagaan. En dan mocht <laughs> maar ik stiekem op rijden. Waarom is dat oprijden. allemaal niet doorgegaan, die plannen van 66? Of was. is, is dat wat er nu staat, waren dat, dan ja, uit dat, die plannen van ja, 66? Dat, weet, dat, dat zal Ben beter weten dan ik denk. Och, och, och. Waarom is dat allemaal niet doorgegaan? Ja. Uh, Heeft het nog? Men uh, was het er niet over eens. Er kwamen plannen die gingen in de la. Uh, toen toen um, gingen er weer een paar jaartjes overheen. En toen uh, begon we weer eens opnieuw. Ik denk dat dat de geschiedenis is van, van het ja. Kloosterplein. Ja. Ik vond het overigens wel heel frappant... dat uh, uh, uh, onze burgemeester uh, allee, vleed... Nee, nee, nee. Van nee. de Wildenberg. Van de Wildenberg. Uh, onze wijle burgemeester ja. van Wildenberg... ...heeft toen de tijd in 1970, ik, zijn handtekening gezet... ...onder de goedkeuring van de bouw, van het gebouw, wat nu op het plein staat. Ja. Ja. En jaren later, in 2005 of 2006, was hij voorzitter van een clubje die... ...van het gebouw af wilde. Ja, ja, ja. Dat, dat zegt, heeft mij dat, ook altijd verbaasd... Ja. ...hoe ze dan midden in zo'n plein zo'n gebouw hebben kunnen neerzetten. Want het is eigenlijk een ontzettende sta in ja. de weg. Ja, okay, ja, ik ben natuurlijk geen goordenaar. Nee. Ik, ik woon op als tien jaar, maar ik ben ja, wel Tilburger. Ja. En als kind gingen wij vaak naar België. Ja. En we hadden familie in Pol wonen en in Braskaat en in Mol. Ja, ja. en zo. Dus we gingen van die kant. En dan, ik weet nog wel dat daar een soort tuinachtig parkje was. Ja. Hè, want daar stond nog een, waar nu de ABN Amro bank staat, mm -hmm. stond toen nog een villa... En daar lag een tuin achter. En dat kan ik me wel herinneren. Verder ja. niet veel, maar dat is ook erg lang geleden. Um, natuurlijk hoopt iedereen dat dat, dat, dat gebouw een keer weggaat. Ja. Ja. Maar iedereen snapt natuurlijk ook wel dat het een vermogen kost. En die mensen die er wonen, die moeten gecompenseerd worden. Ja. Die wonen dat prima. Ja. Uh, ja. Ja, die bank zit daar, die gaat ook niet zomaar voor niks weg. Ja. Uh, ja. Daar zit een meubelzaak ja. onder, nee, die heeft ook zo'n contracten, denk ja. ik. Ja. Uh, wat overigens wel leuk is, en dat zal ik wel mogen vertellen. Het, een gedeelte van het gebouw is van de woningstichting ander gedeelte is van uh, uh, Remmers Holding, Rebbers. Remmers Bouwbedrijf. Ja. Dat ben jij niet, hè? Nee, dat ben ik niet, maar dat is wel het familie van mij. Ja, maar... en, en Peter Remmers, de eigenaar daarvan, die spreek ik wel eens. En die zei tegen mij, Hein, zei het, als ik in jouw huis zou wonen, was dat lang weg geweest. Oh. Oh, ja. oh. Dat vond ik wel een mooi verhaal. Ja, Maar natuurlijk, die man geeft dat niet cadeau. En dat, dat zou ook niemand doen. Nee, maar het nee. moet wel ooit gaan lukken. En er zijn heel veel mensen die beweren dat het nooit gaat gebeuren. Er zijn mensen die zeggen ook, je moet het nooit gaan doen. Het is hoe slecht om het te doen. Maar het merendeel van de, de gorenaar ja. zou het toch wel erg mooi vinden. Als ja. daar een mooi driehoekig plein, wat ja. nooit zo mooi wordt als het Vrijthof in heerland Dat het, weten we allemaal. Maar het knapt, uh, wel. Maar het knapt wel. heel ja. erg op. En, en je, je ziet ook dat, dat het Heilig het Hartbeeld is... Dat het Groot Kloosterplein. Dat was precies ja, het idee. Ja, maar dat idee Groot... bestaat nog steeds. Ja, ja. En dat idee moeten we. En ik ben dan misschien iemand uh, die, die ja. dwijft met de kraan open of vecht tegen de windmolens. Maar ik, vind nog steeds, ik draag nog steeds uit van jongens, er komt een Groot Kloosterplein en ik maak het mee. En ja. Leo Joost heeft ooit beweerd dat hij als oudste goorlenaar aller tijden het Groot Kloosterplein zal aanschouwen. <lacht> nou, dan uh, moet het... Ja, Leo heeft een respectabele nou, leeftijd, dus ik hoop ja, ja. dat hij 140 wordt. Nou, misschien ja, het. Ja, ja, nou, het, het, het. is, want nu staat bijvoorbeeld ook het Heilige Hartbeeld, die staat daar zo zielig. Die staat ineens los. Als het gebouw weg is. En heb je, kan je, nou, het hoeft inderdaad, het hoeft ook geen vrijtof te worden. Nee, maar natuurlijk niet. het zal wel heel leuk worden. Zeker als je ja, daar. En dan moet een plein zijn. Dat ja. gaan ze nu ook wel doen. De, de, de weekmarkt moet erop. Dan moeten moet er moeten evenementen kunnen plaatsvinden. Ja. Uh... Ja, noem maar op, als de, de, de, de harmonie een avondje wil exerceren, moet dat daar kunnen. Ja. Dat moet, en dat heeft ook meegemaakt met, met, met de groen aanplanten. Je kunt het helemaal vol bomen zetten, ja, dan kun je niks meer. Ja. Kijk maar, in Tilburg hebben ze ook keuzes moeten maken. Ja. Dat vindt een wat minder mooi, de ander vindt dat wel mooi. Maar zoals het er nu uitziet... en zoals ik de laatste uh, vergadering dus van de Kloosterplein-Krankgroep uh, heb, heb beluisterd... is iedereen het eigenlijk wel ja. behoorlijk over eens dat dit toch wel een is. En terugkijkend goede kans is. op uh, heel die inspraakronde met die huiskamergesprekken... en alles wat er sowieso bij elkaar gebundeld is... heb je het idee dat er... Uh, dat er inderdaad geluisterd is naar, naar wat, wat de mensen zo toen allemaal naar voren brachten. Nou ja er is, er is, ja, er is zeker wel geluisterd. Ook nu wordt er weer geluisterd. Want je merkt wel dat bijvoorbeeld uh, mensen uit, uit de belangengroepen voor, uh, voor minder valide, hè, die hebben duidelijk een inspraak hierin en die hebben duidelijk ideeën, daar wordt, ja, daar wordt wel naar geluisterd. En daar wordt ook niet overheen gewalst of zo. En dat was toen in die huiskamergesprekken ook wel. Alleen er zijn natuurlijk zoveel luisteren. Ja, wel er zijn er niet zoveel geweest, een stuk of zes, zeven denk ik maar. Uh, al die resultaatjes die eruit gekomen zijn... die zijn natuurlijk allemaal ooit gebundeld, maar... vergeef me, dat is me een ja. beetje ontschoten. Maar ja, ja. laten we zo zeggen, ik denk dat... Uh, laten we zo zeggen, kijk... als er gewoon geld was geweest... dan hadden we al die gesprekjes... en die ditjes en die datjes, dat was allemaal niet gebeurd. Dan was er gewoon vrij snel een plan gemaakt... en waar we allemaal blij mee geweest waren. En dan hadden we nu al een, een, een prachtig plein gehad. En nu krijgen we een gedeeltelijk mooi plein. Ja. Maar wel ter voorbereiding van het grote plein. En wel zo dat als het grote plein ooit door kan gaan... dat het dan een vervolg is op datgene wat er nu gebeurt. Ja, niet ja, dat het dan weer op de schot er wordt. Er zijn nog geen onomkeerbare dingen gebeurd nee, uh, nee. en worden uitgevoerd... die, ja. die het straks weer uh, allemaal ja. mee wel lastig maken. Ja, we hebben natuurlijk geleerd van Tilburg. Hè. Tilburg ja. heeft een paar jaar geleden een heuvelplein ingericht... waar, waar, waar na twee jaar iedereen dan zo ontzettend de buik van vol had. Je moet iets maken waarvan minimaal twee generaties na ons... nog zeggen van nou, dat hebben ze toen in 2012 toch niet slecht gedaan. Ja. Er zullen wat aanpassingen komen... Hè. Dus Villa Sperbe natuurlijk, wat met gaat gebeuren, weet je niet. Bij mij op de hoek, hoek Thomas van Diestestraat uh, en de Kloosterstraat... Ja, ...wat ja, al, al ja, nu ja. inmiddels negen jaar leeg staat. Uh, ja, ja. Ja, daar gaat ook van alles gebeuren. Maar ja, dat moet er weer in, in, in samenspraak met de Rijksdienst Monumentenzorg. Dus dat is toch ook wel een behoorlijk struikelblok voor de woningstichting, denk ik. Maar er zal natuurlijk na verloop van tijd zullen er aanpassingen gemaakt worden. Maar het grote beeld, dit hebben we gedaan in 2012. Daar is de gemeente, en daar zijn de, de mensen in Goerlen... Uh, uitgebreid bij betrokken geweest en geraakt, dat moet er goed uitzien. En dat moet iets zijn wat, waar we tot in lengte vandaag ja. van denken... nou, we hebben er wat aan, we kunnen dat mee en dat ziet er goed uit. En men ja. neemt voor lief dat, dat die, die beruchte Noordwand een beetje rafelig blijft. Ja, die blijft rafelig zolang men niet weet wat ermee gaat gebeuren. Ik denk de enige manier om de, de ontrafeling van de Noordwand te bewerkstelligen... om het zomaar te, te uit te drukken, dat kan alleen maar denk ik als... ...de Villa Sperber een horecabestemming krijgt? Ja, of een, openba een openbare bestemming? Ja, hè? Misschien maakt het er wel een museum toen, van of zo. Toen we het al... van de strijd waren er ook ja. voorstellen om... ...nou ja, die, die zeiden... ...ja, daar kunnen we helemaal niet, niet mee rekenen. Hm. Zet er maar een, een gebouw daar... Op die ja, die, ja, die, die, die, die geluiden is ja, ook opgegaan. Ja, dat weet ik wel, maar dat was die wel een hele opgegaan. slechte oplossing. Ja. Het leukste zou maar zijn. dat gebeurt niet, er wordt niks gebouwd. Nee. Wat wat uh, enige... Nee, zoals de plannen er nu uitzien, dan ja, ik denk dat die muren, uh, die zal een, een behoorlijke facelift krijgen, want die is gewoon lelijk. En verder worden de bomen daarvoor worden gehandhaafd. En er wordt bijvoorbeeld gezocht naar een hele goede oplossing voor, uh, voor, voor fietsenrekken, want dat is op zich ook alweer mooi. Ja. Kijk, fietsenrekken, dat zei uh, ik weet niet wie het zei, maar in, ook in die, in die vergadering zei iemand dat. Kijk, fietsenrekken dat zijn dingen die worden zes uur per dag gebruikt en ze staan achttien uur per dag, staan ze in de weg en je breekt je nek over. Dus en toen Beweerde die ontwerpen. Het is geen die, uh, die dat zegt. Nee. <laughs> maar ik kan me wel voorstellen dat het dat, dat, dat wel sta in de weg zijn. En ook schijnbaar in het, in het, in, in het hele ontwerpwereld. Je schijnt er ook oplossingen voor te zijn. die minder opvallen en die meer in te passen zijn. En wat gebruiksvriendelijker los, ik zijn. een stuk van de parkeergarage voor de fietsers. Want alle auto's ja. staan lekker droog. En wij staan het. Ja, maar iedereen wil. Altijd. Buiten aan die, die de dicht de iedereen, weg, mogelijk, nou, Zo dicht mogelijk bij. Iedereen ja. wil, die wil ja. voor de deur parkeren. Ja, ja natuurlijk. Ik ook hoor. Fietsen, ben Ik ben, ik ben, ben niet. niet niet, niet beter als een zeg, ander. Is er nog iets gezegd over uh, verkeerscirculatie? Want uh, in die plannen waren er toch ook altijd uh, ja, hoofdbrekens over hoe moet het ja. verkeer allemaal weg? Nou, in principe, kijk, de, de, de problemen met het, met, met het verkeer waren er vooral uh, in relatie met het grote kloosterplein. Maar nu verandert er aan de verkeerssituatie in wezen niets omdat de wegen niet veranderen. Het enige wat echt verandert is dat, dat de, de, het noord-zuidstuk uh, Tilburgseweg vanaf de Villa Sperber, zeg maar, tot aan het kruis, uh, tot aan het heilig dat wordt smaller. En er wordt wel rekening mee gehouden dat eventueel de, uh, de nu bestaande noord-zuidrichting van het verkeer omgedraaid kan worden. Ja, dat ja. het een zuid-noordrichting <hums> wordt. Maar verder, ja, de, de, de, de, het stukje uh, Tilburgseweg, Kloosterstraat om het vletje heen, de aansluiting met de Thomas van straat de, de aansluiting met de Sint-Janstraat, de aansluiting met de... ...Kalverstraat, daar verandert in wezen... Nee. niets aan. En de Wildertie zou daar ook nog uh, een oplossing moeten bieden... ...voor, voor wat, wat ja. meer verkeer en... Ja, ja, maar daar is die verder, afgebroken wordt. Ja, maar daar is verder ook nog niks nee, over bekend... Nee, nee. dus dat staat ook nog stil. Nee. Kijk, dat heeft allemaal te maken toch met uh, de portemonnee... ...en ik weet al wel... ...ook uit vrijwel ingelichte bronnen... ...iedereen hoopt natuurlijk... ...oh, de gemeente die zal misschien toch wel geld uittrekken voor de Villa Sperma... ...maar dat niet nee nee nee, nee, nee, nee. Dat, dat zouden uh, ze wel willen, natuurlijk zouden ze het willen. Ik heb, dus, dus heeft de gemeente, daar heeft de gemeente geen geld voor. Nee, daar hebben ze geen geld voor. Dat, dat, dat is jammer en dat is ook heel begrijpelijk. Dat neemt ook niemand ze kwalijk natuurlijk. Nee. Maar ik vind wel dat ondanks de beperkingen en de, vooral de financiële beperkingen van dit moment en van deze tijd, dat er nu behoorlijk voortvarend wordt opgetreden. Ja. En dat er echt, oh. uh, ja, voor de aankomst van ja. Sinterklaas ik ben benieuwd. Een ja. nieuw plein is. Een nieuw pleintje. Het is al gezelliger geworden daar met die terrassen zo overal. En ja, uh, ja, ja. Het is al leuker geworden, maar als het plein ook nog eens opknapt. Nou ja. Ja, ja, wie ja. weet. Ja. Dus uh, uiteindelijk zijn we allemaal blij. Of wij allemaal blij zijn, weet ik niet. Maar ik weet wel <laughs> dat er een aantal mensen blij zijn. En daar hoor ik ook wel bij. <laughs> ja. Ja, oh, er, ja, op alles is kritiek mogelijk. Tuurlijk. Natuurlijk. En die verwacht je toch ook nog wel? Oh ja, ja, natuurlijk wel. Ja. Maar... Dat zal, uh, ...dat zal de tijd uit... ...de, de tijd zal dat leren... ...en ja, dat ja. merken we vanzelf wel. En als er kritiek is, dan is daar een podium voor... En er zijn de, natuurlijk ingezonde belang. stukken in het Goolens Belang in, in natuurlijk. Ingezonde stukken ja. kunnen ook... Uh, ...in Golse Kringen komen om het een en ander... ...te ventileren. Goed. Nou, wij hebben... ...een heel interessant uh, uur achter de rug... Golse Kringen. We gaan er langzamerhand uit. We hebben met... Lenny Breidenbach gesproken. Breidenbach. Breidenbach. Dat, dat spreek je ook niet Duits uit? Nee. Nee, nee, nee hoor. Nee, nee. hoor Nederlands. Is dat geen Duitse naam? Ja, komst inderdaad uit Duitsland. Maar jij zegt hier Breidenbach. Ja. En Hein Remmers van uh, het Kloosterplein Nu en van de Klankbootgroep. We zijn uh, echt bijgepraat, vind ik. Uh, nee, dankjewel voor jullie komst uh, naar Goldse Kringen. Ja, ja. Wij gaan eruit. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.